Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Oostenrijk zijn drie jongeren gearresteerd. Zij zouden van plan zijn geweest om gisteren een aanslag te plegen op de Pride in Wenen, zegt de inlichtingendienst. Deze personen staan in verdacht een aanslag in Wien gepland te hebben, waarbij de regenbogenparade 2023 die gisteren stattvond, als mogelijkes aangriffsziel in den focus gelangde. De verdachten zijn tussen de 14 en 20 jaar oud. Ze zouden sympathisanten van Islamitische staat zijn. Het is niet duidelijk wat voor aanslag ze wilden plegen. Wel heeft de politie wapens in beslag genomen die ze thuis hadden liggen. De burgemeester van Wenen is geschrokken van het nieuws. Hij zegt dat er geen plaats is voor haat in zijn stad. In Arnhem is de brandweer nog steeds bezig met het blussen van een grote brand in een rij woningen. Zo'n honderd gezinnen moesten hun huis uit en zijn tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen sporthal. De brandweer heeft nog moeite met het bestrijden van de Vlammenzee. De brand is dus aan het uitbreiden naar de naastgelegen woningen, waarbij ontzettend veel rookontwikkeling aan het ontstaan is. Recht omliggende woningen die zijn of worden ontruimd in verband met de zware rookontwikkeling. Tenminste vier huizen staan in brand. De zonnepanelen op de daken maken het de brandweer extra moeilijk. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Oekraïne heeft weer een dorp heroverd op de Russen, nu in de regio Zaporizhia in het zuiden. In dat gebied staat het Russische leger er best goed voor, zegt de militaire inlichtingendienst. Er zijn aan beide kanten veel doden. In Australië gaan ze regels bedenken voor de projecties op het Sydney Opera House, het iconische gebouw aan het water met die grote vinnen. Bij speciale gebeurtenissen worden er tekeningen op geprojecteerd, maar omdat het de laatste jaren een een beetje random is geworden, wordt nu ingegrepen, zeggen Australische media. Zo was er laatst een projectie over 75 jaar India. Zo'n showtje kost al gauw 10.000 euro. Daarom wil het operagebouw minder projecties... en de focus meer gaan leggen op feestjes in eigen land. Het weer, vanmiddag steeds meer wolken en dan vanuit het zuiden wat regen. Het is ook benauwd met maximaal 25 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Looking out for love in the night so still. Oh, how you be a king in that house on the hill? Always will Oh, you yeah, gave me a key up In that house on the hill Ja, Fleetwood ja, Mac gaan, en dit uh, was de, echt, uh, de echte Fleetwood Mac. Ja, ja, ja, ja. Heel, heel lekkere ja, muziek. We gaan het laatste uur in, ja. Want ik zie buiten zie ik de eerste wagens weer op de trailers. Erik Weijers komt ook binnenzetten. Dus dat is altijd heel fijn. Maar de eerste wagens gaan we weer op de trailers. Niet de boot van zes uur aan Engeland. Nee, Ik denk het ook niet. Nee, moet je wel heel hard rijden, die boot naar Newcastle. Ja, zijn wel gewend om hard te rijden, ja. Dat is wel handig. Dat dan wel. Ja, dan wel. Tegenover ons is aangeschoven, Hans Deen. Welkom, Hans. Dankjewel. Hans heeft een enorme op het uh, circuit van Zondvoort kunnen we eigenlijk wel stellen. Hè? Nou, ik loop nog een tijdje rond hier. Ja, Wanneer kwam je hier voor het eerst? Uh, de allereerste keer dat ik een race mocht bezoeken, dat was rond 1952. 52? Ja, meneer. Bestond het, ja, bestond het al. Ja. Toen, toen waren er de tour aangewezen en we waren natuurlijk op een ondeugende manier binnengekomen. Want door het hek? <laughs> nee, of onder, het onder het hek door? door. Hek. Ja, bedoel ik. Nou, dat doen ze overigens nooit hoor. Politie te paard. Die kon je van bovenaf bekijken waar je lag te kruipen. <laughs> ja. um, Tegenwoordig dat... hebben ze drones daarvoor. Ja. Daar hebben ze Drozda voor, maar Toen was de politie te paard. En, uh, en uh, toen uh, bij uh, Tunnel Oost... En, uh, daar kon je altijd, uh, had je nog als kans dat je binnenkwam. Mm. En ik weet nog goed dat uh, richting Bos in, dat was een heel spannende bocht. En ik kan me de namen nog herinneren uit vroeger, ja dat is niet te geloven dat ik dat weet. Daar reed uh, uh, Han Vetter met een MGA, Schaus die reed daar, Piet Schaus. En uh, Muis, Piet Muis namelijk, die, uh, van die uh, boekhandelwinkel, en Oscar Rozenblad. Dat waren dus de mannen die toen eigenlijk het hele spektakel op toerwagens ja, uh, realiseren. Ja, de naam zeggen maar niks. Maar, ja, goed, de, maar ben... het was wel in die tijd zo rond de 52. Ja. 1953, ja. Ja, nou, ik ben in 54 geboren, dus ik heb het niet meegemaakt. Nee, al, nee dat kan <laughs> <laughs> En in 1955 zat ik hier op de tribune. Uh, tijdens de Grand Prix en hoe ik daar ook kwam, dat zal ook wel niet op een legale manier <laughs> geweest zijn. Maar... Ik zat hier op de tribune en daar reed Fangio op kop met Mercedes, de zilverpijl en uh, Stirling Moss reed daarachter. Ja, die al ronde de... na ronde. Geweldig. En uh, ze hadden zo'n dermate sterke, krachtige auto dat ze op een prima manier het veld beheersten ja. Ze konden ook hun eigen tempo bepalen. Dat kan ik me nog wel goed herinneren, ja. Maar toen is uh, eigenlijk uh, een zaadje geplant voor jou. Ja, kijk, uh, dat waren natuurlijk allemaal helden waar je tegenaan keek en ja. waar je van opkeek. Ja. En uh, dat uh, het idee om het zelf te doen uh, was er toen eigenlijk nog niet misschien wel in uh, gedachten de wens, maar uh, dat is pas veel later gekomen ja. natuurlijk. Ja. Want jij hebt zelf ook gereisd, hè? Ja, ik, ik ben in 1965, augustus 1965, toen ik uit militaire dienst kwam, ben ik nog heel even kort verkoper geweest van Simkaas. Bij de firma Rottevel in Bloemendaal, de dokterbakkerlaan. Oh, ja, ja, ja. En na alleiding daarvan brachten we regelmatig auto's bij de slipschool van Slotenmaker. Uh -huh. Want die reed met Simkaas, die gaf daar les mee. Ja. En op een gegeven moment zegt Slotenmaker van well, god, joh, je kan toch beter hier komen werken dan in plaats van die autootjes te verkopen. En ik vond het wel een spannend. In de wereld. Dus ik heb samengewerkt met Rob maken. Ik heb er 15 jaar gezeten. Erg ver gelachen waarschijnlijk. Uh, ongelooflijk. En ver gehaald ja. ook wel Maar uh, wel <laughs> gelachen. Ik ben drie keer ontslagen geweest. Even een paar keer, keer weer aangenomen. Ah, ja, ja, ja, ja. Ik had toch wel eens een meningsverschil met hem. Ja. Het was niet zo moeilijk hoor. <laughs> <laughs> Om een meningsverschil met hem te krijgen. Ja, <laughs> ja nee, we uh, verschilden nog wel eens wat van menings hier en daar. Maar goed, dat is uh, altijd weer goed gekomen. Ah. En ik heb daar natuurlijk ongelooflijk veel geleerd, absoluut. Ja. En uh, ja, dat is een prachtige vind. Want jij bent helemaal manager daar ook geweest, hè? Toen, toen nou, nee, nee, nee, nee, nee, ik ben geen manager geweest, ik was gewoon instructeur. Oh, Oké. Okay. Gewoon hoofdinstructeur. Ah. Dat manager, dat is meer uh, in een latere periode. Maar dat was uh, op een gegeven moment, uh, ik had drie bergen op school gedaan. <laughs> En ja, daar deed je natuurlijk helemaal niks mee. En het was eigenlijk doodzonde. Ja. En het was natuurlijk prachtig om in de duinen te de hele dag aan de handrem te trekken van zo'n simkaan... om te laten slippen met die cursisten. En dat was een hele mooie tijd. En elke dag weer nieuwe cursisten, nieuwe relaties, nieuwe mensen. Maar op een bepaald moment toen dacht ik van ja... ik moet toch ook een beetje wat van mijn leven proberen te maken. Ja. En het was grappig namelijk. In die periode kreeg je dus uh, bij Rob uh, op zijn manier natuurlijk uh, uh, niet 100% wit betaald. Uh, dus... Uh, het was altijd wel een beetje moeilijk om uh, bijvoorbeeld in aanmerking te komen om een huis te kopen. Ja. En, uh, ik kreeg ook een beetje verkeering in die tijd, dus ik wilde ook wel een beetje verder komen. Uiteraard, ja. Dus uh, toen kon ik een uh, baan krijgen bij Renault Nederland. En daar in de commerciële buitendienst. En dat uh, heb ik vijf jaar gedaan. En ik ging dus weg op... Uh, uh, 28 december was mijn laatste werkdag hmm. 1978. Ja. En dat was de laatste dag. Toen had ik bijna 15 jaar opzitten bij hem. Ja, dat is toch een hele tijd. En, uh, ja, jij ja, ja. bent later ook bij de knak ja, de dat was dus later. En toen ik dus bij Renaud Nederland zat. Toen, op een gegeven moment, Rob die komt overleden. Overlijden in 79. Hmm. En uh, ja, toen uh, hebben ze de opvolging aan Jan uh, overgedragen. die... Uh, wat hij ook een tijd gedaan heeft en toevallig in diezelfde periode, dan moet ik even denken precies hoe het was in een latere periode was, Dat dus zeg maar vijf jaar later ja. of vier jaar later, toen er kwam er een vacature vrij bij, bij de knak antislipscholen, dus Koninklijke Nederlandse automobielclub. En ik sprak Jan Rodekerk. Hij zei, misschien is dat wat voor jou, want jij hebt ervaring nou met die uh, hele gebeurtenissen. Alleen wij hebben drie antislipscholen. En je komt uit uh, bij maar het is één antislipschool. Ik zei, nou, ik wil het wel eens aankijken. Ja. Hoe we dat doen. Dus ik heb mijn baan opgezet bij Renault nederland En ik ben bij de knak in dienst uh, gekomen, wat ik ontzettend een leuke tijd gehad <lacht> heb. En, uh, maar ja, het lag allemaal op seconde kont. Het hele slipschool gebeurde ook. Jan had het heel erg moeilijk in die periode. Aha. En, uh, maar goed, we hebben dat met elkaar hebben we dat weer met instructeurs hebben we daar weer nieuw leven in geblazen. We zijn incentives gaan doen, wat, wat, wat natuurlijk een welkome financiële aanvulling was. En uh, uiteindelijk ging dat eigenlijk best wel goed. Maar ja, in, uh, in uh, wanneer was het in 92, 93 ondertussen? Dus ik heb bijna tien jaar bij de knak gezeten. Toen ging het niet zo best met de knak. En de AWB die had interesse om de knak over te nemen. Dus ik ben nog drie maanden in dienst geweest van de AWB. Maar dat vond ik toch iets nee. minder <laughs> dan de knak. Je dacht, <laughs> daar moet ik wegwezen? Nou, daar moet ik wegwezen. Maar ik had het niet zo naar mijn zin. Nee, nee. nee. En uh, het grappige is, Johan Berenpootje was hier net. In uh, 1972, dat is natuurlijk even een stuk daarvoor. In de slotenmakerperiode had Rob de reeschool op Zandvoort. Ja. Yeah. Voor school Zandvoort, die samen met Henk Verzalingen deed. En grappig was dat uh, zij een enorme hoeveelheid cursisten hadden. De cursus in die tijd nog zo'n 14 zaterdagen duurde. Zo. Ja, vanaf november tot en met eind februari. Hm. En uh, dus op een gegeven moment zeg ik tegen Rob, luister er zijn zoveel mensen die dus op zaterdag moeten werken, dat ze toch ook een potentieel om dat op zondag een beetje een cursus te geven. Nou, Daar zie ik helemaal niks. Dan begint het op werken te lijken en dat doen we niet aan. Dus ja, ik zeg maar, als je er geen probleem mee hebt, dan, uh, dan uh, wil ik dat eigenlijk wel proberen. Ja, ja wel, weet je wel, met zijn grote bek, zoals erop dat kon zeggen. Ja, ja. Dus ik had uh, huisman, die had ik al als uh, goede vriend op de achtergrond. Ik zei Ben en Berenpoort, waarom gaan we dat niet op zondag doen? Nou, ze steunen dat voor 100%. Dus toen is dus de CNAF Rensportschool opgericht op zondag op zondag. En, uh, Alfred Rabbenes die was nog een beetje betrokken bij de uh, Daan Constance Formule V Rensportschool. En dat deden ze dus ook op zondag. En, uh, maar goed, dat was een aflopende zaak. Dus Alfred die is er toen later bijgekomen. Maar in eerste instantie met Rick van Kempen, uh, Johan Beerpoot bij huis van op de achtergrond. En mijn persoon zijn we dus de uh, Rensportschool, CNAV Rensportschool begonnen op zondag. En uh, dat is, was in eerste, het, instantie, ja? in eerste instantie op zondagmiddag de tour. Ja. En, uh, maar later, een jaar of drie, vier later, toen het eigenlijk al best wel lelijk ging, zijn we de formulecursus erbij gaan doen. En uh, dat heeft Alfred helemaal onder zijn beheer gehad. En dat was fantastisch. Dat deed hij hartstikke goed. Mooie rozen trouwens. Dan kon je goed, goed bij je les geeten. Dat is allemaal ja, prima. Dat heb ik ja. En dat is uh, heel lang goed gegaan. Totdat op een bepaald moment een jongen vertelde. Dat in het vorige verhaal. Dat hij rond 91, dus uh, 91 was geloof ik. Dat hij het circuit verliet. Ja, cool. Of was het? Nee, 81 was 81 het. 81, 81, ja. 81. En toen nam Berenpoot. Of uh, weet je dat? Uh, Vermeulen. Helemaal het over. En, uh, en die had het een jaartje aangezien, die racechool. Hij zei: Hans, dat ga ik niet redden. Dat kost alleen maar geld. En dat kwam ook wel zo, omdat we dus een behoorlijk salaris kregen op die ene dag dat we werkten voor ze. Ja, dus dus uh, hij zegt uh, Je krijgt van mij de kans om het over te nemen. Ik dacht, nou ja, goed, uh, we hebben de paarden, paardenkoper in Hofman, was toen deed, de data-account, die hebben het hele zootje laten taxeren. Want we hadden ondertussen toch al een stuk of tien formuleautos bij elkaar in de school. En wat toerwagens. En uh, nou, toen, hebben we, toen hebben we een overeenkomst gemaakt dat ik de school zou overnemen. En toen hebben we er gelijk de Dutch Racing School van gemaakt. Ja. Ook als stichting is in eerste instantie. Die ja, naam is heel bekend. Ja. En dat hebben we gedaan, en uh, nou ja, we hadden binnen, uh, binnen een half jaar of de hele zaak goed onder controle. En we zijn toen ook weer uh, met wagenpark gaan uitbreiden. We hadden 10 Porsches, uh, weliswaar 944's. En uh, we zijn incentive dagen aan het bedrijfsleven gaan verkopen. Nou, en op het laatste hadden we dus dat was 80 dagen per jaar een En uh, we waren een van de grotere. Mooi. Grote mannen. Geweldig. En, uh, en ik deed het erbij hè, want ik had nog een beetje bij de knak, hmm. maar die vond dat fantastisch, want die zegt luister, je kan je rijbewijs halen bij een knak erkende rijschool, die had een eigen rijerkenning alles, en je kan een racecursus doen op het circuit, je kan een anti-slipcursus doen, dus de beste volmaakte uh, rijvaardigheidsprogramma wat je je mag kan indenken, dus denk jij maar lekker je rang daar op het circuit als je dat leuk vindt, en dat was ook allemaal prima. Ja, maar ja, toen met de AWB werd dat wat anders natuurlijk. En dat is ook wel een begrijpelijke reden. Want de AWB wilde niet een zaak in een zaak. Dus, uh, nee, nee en dat we is wel. Ja. Maar goed, uh, het was allemaal prima tijd. En toen uh, ben ik bij de knak weggegaan, wat ik jammer vond. Maar het uh, was niet anders. En toen ben ik met de racechool uh, verder gegaan. Dan heb ik, uh, toen was het ook net in de periode dat uh, Vermeulen ermee ophield. En toen hebben we het kantoor hier gehouden, hier op het circuit. En later kwam Huisman die zei, ja luister, heb je geen zin om uh, helemaal afhankelijk te zijn van het circuit? Dat we de hele boel overdoen aan het circuit? En uh, nou ja, daar hebben we toen een deal voor gemaakt. En, uh, en een samenwerking met Hans Ernst, uiteindelijk aangegaan. En dat heeft geduurd tot 1999 en uh, toen was ik er ook mee een beetje klaar mee. Ja, was een beetje klaar. Ik was er helemaal klaar mee. Ja, maar goed, in de tussentijd, uh, en die, jij hebt Hans waarschijnlijk nog wel zien racen. Ja, uh, ja in ja. de Corvette en de, heb ik hem uh, de, de, Ja, Ja, Daar kwamen we eigenlijk op. Want op de, slips, op de slipschool uh, was het natuurlijk gebruikelijk dat je in alle vrije minuten die je had, tussen ja. de theorieën of wat dan ook, als het even geregend had, was allemaal een sleutel van het circuit. Ja. En dan klop je jood en dan ging je even een paar rondjes rijden. Nou, je wist dat je ongeveer 20 minuten kon rijden op het circuit en daarna maar weer was zo de mythe naar de slipschool. Ik ben één keer met je meegereden weet je dat nog Nee, want? dat kan ik me niet meer mee. herinneren. Nee, als... nee. <laughs> nee. Nou, <laughs> er zijn er meer er geweest overigens. Ging hard. er <laughs> nou, is er heel ja. veel meer heel veel geweest. Toe. Ja, alleen maar het, het waren natuurlijk altijd leuke momenten. Als je, je had natuurlijk een stuk wagenbeheersing opgedaan op de slipschool wat ongekend was. Ja. En daar voelde je ook heer en meester mee, dat je dus bijna alles, uh, ja, alles aankon. Ja, je ging, en je was, ging uh, in de Tassenbocht, dat al natuurlijk doorheen. Ja. ja, als je dat kon laten zien aan de mensen, vonden Prachtig. Ja, dat vond ik ook wel leuk. Ja. Ja. Het maakt niet uit met welke auto, als het maar een achterwielendrijving was. Ja. Dat laatste was, dat laatste heel was wel heel belangrijk bij je en, ja. Ik durf nog steeds te zeggen dat die mensen die een achterwielendrijving aangedreven auto goed onder controle hebben. Is voorwielendrijving geen probleem? Andersom is het wel een beetje een probleem. Maar als je voorwielendrijving heel goed beheerst, is achterwielendrijving toch nog wel een beetje een probleem hier en daar. Ja. En dan kregen we het later met vierwielaangedreven auto's. Ja. Nou, dat is ja. een hele bijzondere techniek wat ik ja. in Noorwegen heb meegemaakt. Met die mannen die daar nou echt de plaatselijke helden waren. Dat is ongelooflijk. Daar hebben we heb veel dingen bijgeleerd hoor. Jij ja, hebt ook nog daf gereden. Daar gaan we het zo even over ja. hebben. Daar begon het mee. Uh, daar begon je mee inderdaad. Maar we gaan even een plaatje draaien, anders worden de mensen helemaal thuis of ja. thuis. En dan gaan we zo nog even. 10 minuutjes, 10 minuutjes. Even over die dagperiode. Dat, ja, dat is een mooie tijd. Dat is een mooie tijd. Dat ik mij ook. Ja, maar ze uh, legt hem op muziek en jij weet wie het zijn. Paula Abdoel. Oeh, Paula Abdoel. Ja, natuurlijk. Ja, Paula Abdoel. Ja, uh, uh, ja, ik kan het moeten weten. Ik kan moeten weten. We zijn uh, bezig met een uh, amerikaans gesprek met uh, Hans Deen. Uh, ja. We gaan nog heel even door met hem, want ja, hij heeft zulke mooie verhaal te vertellen. Uh, want we hadden het net, voor de muziek hadden we het over jouw racecarrière. Jij bent eigenlijk begonnen met het DAF, klopt dat? Ja, dat kwam als volgt. Uh, uh, in België wilde men het een, een, een, een, een, een DAF-product, wat, uh, wat ook in België verkoopbaar was, dat wilde men een wat sportievere image geven. Ze reden sowieso wel af en toe wat rallies. En ze hadden bedacht bij de, salon, bij de autosalon namelijk in... Uh, in februari van dat jaar, ik weet niet meer, 1970 was dat... om daar met een DAF een aantal slipdemonstraties te geven... op het Heijzelstadion, op de parkeerplaats... en uh, op Groene Zeep. Nou, daar kon je prima op kleden. <lacht> dus Rob zegt, vormen. is dat wat voor jou? Ik zei, nou, ik lijk wel vergrappig. grappig. maar we gaan we gewoon even samen doen, joh. Dus we hebben dus daar in de eerste drie, vier dagen... hebben we daar dagelijks slipdemonstraties gegeven. Dan konden de mensen die konden zich opgeven op de stand op de autosalon. Op de das stand En die reden dan met een bus. Reden ze naar het Heijzelstadion. om daar. Eh, met een van de instructeurs. een 180 graden en 360 graden slip te maken. Nou, dat was wat. namelijk nou, dat je dat met zo'n autootje kon. Dus. Maar goed, uiteindelijk. Eh, moest dat natuurlijk veel spectaculairer. en dat kon ook. En toen hebben we een heel parcours aangelegd. en. Eh, ja, joh, er werden kilo's groene zeebitter op de slaat gegooid. door. Eh, lekker, uh, uh, uh, uh, Jozef, uh, jo Jozef Zijver, zoals we hem noemden. En die was daar de hele dag mee bezig en wij mag glijden met die auto's. En, uh... Maar dat was zo'n succes. Dat Willy van Dornen, dus de toenmalige directeur van DAF België, die zei... Joh, kunnen we dat niet voor dealers organiseren op de diverse kerkpleinen, ja, ja. Grote, grote parkeerplaatsen of wat dan ook? Nou, zei erop, vind je dat leuk? Ik zei, nou, dat lijkt me wel aardig. Dus ik was bijna elk weekend was ik in België slipdemonstraties aan het geven rondom de kerk. En, uh... <laughs> en dat duurde tot oktober van dat jaar. Bijna elk weekend. Mm. Mooi, mooi. En uh, nou, toen was dat afgelopen, eind 1970. En toen zei Willy van Oorden: Ik vind het zo fantastisch, het is zo'n gigantisch leuke tijd geweest. En zoveel publiciteit opgebracht voor het merk. Jij krijgt van mij een DAF-cadeau. Oh, en toen kreeg ik een DAF 55 marathon, Zo. Uh, een van de slipauto's, maar ja, dat ding had gereden, aan kilometer, misschien 1100 kilometer en 100.000 keer achter tevoren gestaan. Dat heb je uh, jaren in gereden? En toen, ja, ik denk, wat moet ik met een DAF? <laughs> <laughs> wat moet ik met een DAF? Ja, ja. En op een gegeven moment, toen uh, het was Rob Jansen, die was aan het lunchen op de slipschool... En hier uit Zandvoort en daar zei Rob we kunnen er toch een raceauto van maken dat is een nieuwe klasse, 1150 cc ja. in groep 2 kunnen we daar een, een leuk project van maken want die organiseerde nog wel eens een preparatie van een rallyauto auto enzovoort dus we zijn in de wintermaanden aan het bouwen geweest en Rob die heeft de motor gedaan enzovoort en de allereerste race hier op Zandvoort toen was ook mijn allereerste race en, uh, nou, die ging van start. En op een gegeven moment begon iedereen te juichen in de pitstraat. En iedereen uh, met zijn vuisten omhoog en zijn vingers omhoog. En ik denk, ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Maar, maar goed, toen was de finishslag En toen bleek ik dat ik gewonnen had. <lacht> nou, ik was zelf uiterlijk ho verbaasd. <lacht> en op een gegeven moment, toen, uh, toen was de NTS nog, de televisie, die, uh, die kreeg een interview. van, uh, Nou, ongelooflijk, meneer dat met een Nederlands product. En u bent de eerste Nederlander. En we van alles en nog wat. <lacht> ik zei, ja, maar heerlijkheid gebied met dat er wel het helft van het veld is uitgevallen. <lacht> nou. Dat werd dus s avonds uitgezonden op de televisie. Ja, gelijk de volgende morgen om negen uur op de slipschool werd ik gebeld van, door, door nou de, de directie van DAF België. Dat ik dat, of van DAF Nederland, dat ik dat nooit meer mocht zeggen. Het kwam niet omdat de rest was uitgevallen, maar omdat de DAF zo betrouwbaar was. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat hebben we er toen maar ja. En toen heeft DAF eigenlijk heeft die gevraagd of de auto wilde brengen bij ze. En die hebben die auto onder andere genomen. En toen is hij echt een stuk beter geworden, een stuk sneller, betrouwbaarder onder andere ook. Ja. En de derde race van mijn leven, ik had dus een nationale beperkte licentie, en de derde race van mijn leven, dus ik tegen Rob, voor de graaf, er is een zes uur race op de Nürburgring, dat lijkt me wel een spannend circuit. Is dat leuk als we dat samen gaan rijden? Nou, natuurlijk, natuurlijk. Gaan <laughs> we? Nou ja, wil ik wil het wel inschrijven, maar ik had natuurlijk helemaal geen licentie. Want dan heb je een internationale licentie, nou die krijg je pas na anderhalf, twee jaar na, na verdiensten, kan je die behalen. Dus Rob zegt, nou wat doen we even anders. Dus die belde dokter Fokke Bos op, namelijk die ik was toen de tijd hoofd van de licentiecommissie. Dat uh, dokter Fokkerbos met uh, Rob Slotenbacher. Luister, ik heb Henk Verzaling gesproken. Die ook in de licentiecommissie zat. En die heeft er geen enkel probleem mee. Dat deed namelijk een internationale licentie krijgt. Dus ik neem aan dat wij daar ook geen probleem over kregen. Nou ja, zegt uh, Fokkerbos. Als uh, Verzaling daar geen probleem mee heeft. Dan heb ik er ook geen moeite mee. Dus daarna werd ik Henk Verzaling gebeld. Nou, ik heb Fokkerbos gesproken. Die heeft er geen enkel probleem mee. Toen had ik mijn internationale licentie. En dus hebben we nog uitgereden ook. We hebben nog een herenprijs gekregen. Nou, ja, met, ja, ja. ja een Mooie race. Ja. En ik vond het natuurlijk heel spannend dat ik in de derde race van mijn leven op de Nubber ging rijden ja. Nou, Jawel. dat was wat ja, ik die natuurlijk. periode. Ja. Nou, en uh, een hele leuke tijd. Heuvelklim gereden. Nog op Vaals, op het oude circuit natuurlijk. Nog met Bos in en Bos uit. Dat dus ja. waren natuurlijk prachtige ja, tijden. Uit. Ja, mooi. Ja. En later ook met veel andere auto's he. dat Ja, de, het jaar erop. Ik, ik, ook natuurlijk door, dankzij de slipschool had ik natuurlijk best wel wat publiciteit met het hele ja. verhaal. En toen kwam uh, Henny van de Vliet, die had twee alfa GTA's... 1300 GTA's met gouden gids... als sponsoring, En die zei, Hans, ik zou het leuk vinden als je bij mij kwam rijden. Dat zei hij dan anders op zijn Amsterdamse manier. En ja, joh, kom eens even bij me scheuren. Uh, ik heb een leuk team. En, uh, nou ja, goed, zo ging dat. Nou ja, goed. En uh, nou, Ik werd dus aangenomen als tweede rijder. Maar ik had dat verkeerd geïnterpreteerd. Want toen gingen we dus uh, hier van start. En ik, uh, ik had getraind. Ik was iets sneller als Henny. En uh, tijdens de race... Toen werd ik tweede achter Wim Bosnuis. En Henny van der Vliet werd vijfde. En die was daar zo verschrikkelijk boos over. Want ik had nooit voor hem mogen eindigen. En toen heeft hij me echt... Dat, dat staat pas nog beschreven in een artikel over Fred Verlinge. Dus toen heeft hij me de halve pet ook met een bandenlicht achterna naar gezeten. Ja, dat moet nog rennen ook. Sindsdien heb ik geleerd dat je altijd je helm moet ophouden. Zeker, ja, ook zeker tien minuten nog na de race. Want je weet maar nooit welke vijanden je gekregen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja Maar je hebt veel titels gehaald ook, hè? toch? Ja, ik ben in... Uh, Um, dat was een heel verhaal, namelijk toen ik de, de aanleiding van deze affaire met Henny van der Vliet werd ik uit het team gedonderd. Wel een beetje begrijpelijk, want die relatie was ernstig verstoord En toen had ik gehoord van Han aangesloten dat er nog een Alfa te koop stond bij Alfa Romeo Nederland in de showroom in de, op de, weet dat, de basisweg in Amsterdam. Of kabelweg heette dat. Dus ik kwam toen met Hans van Doorn, die was verkoopleider bij Alfa Romeo. Daar ben ik naartoe gegaan en ik zei: Luister, ik zou die auto wel willen kopen. Hij zei: dat is Prima, je bent van harte welkom, maar hoe gaan we dat betalen? Ik zei: Ja, dat is een beetje het probleem. Um is de directeur aanwezig? Ja. <laughs> nou, meneer Molaski, die was toen directeur. En ik zei, zou hij mij willen ontvangen? Ja, ik had die man al eerder ontmoet, en, uh, een hele aardige vent. En ik ben toen naar boven gegaan. En, ik zei, meneer Molasky, er staat een Alve Romeo 1300 GTA, die wil ik kopen. Ik zei, maar ik wil hem alleen maar kopen omdat ik kampioen wil worden met die auto. En dat moet Alfa Romeo toch wat waard zijn. Ja. En toen zei hij, ja, ja, hoe bedoel je dat? Ik zei, nou, stel je nou voor dat u een bedrag ter beschikking stelt. Dat hoeft u niet te betalen. Dat houdt u gewoon in huis. Dat houdt u gewoon in uw eigen kas. Maar daar gaan we gewoon leuke doen, dingen mee doen, namelijk binnen Alfa Romeo. En uh, hij zei, wat denk je aan? Ik zei, nou, rond 7500 gulden. Dat vond ik al heel wat ja. in die periode. En uh, hij zei nou Dat lijkt me een reëel voorstel Ik zei denk erom Je hoeft niets te betalen als ik dus geen kampioen word Het is alleen het met kampioenschap Hij zei nou dan ga ik mee Ik zei kunnen we dat gelijk voor twee jaar doen <laughs> Toen zei hij dan nou, Je hebt wel lef maar goed ik zeg, zet het maar op papier. Dus ik kreeg een a 4tje met zijn handtekening eronder dat hij goed was voor duizend gulden. Ja, Over het kampioenschap 1972, 1973. Gewoon gehaald. Hè? En dat heb ik gehaald, ja, wow. met, uh, met uh, een beetje uh, slag en vuurwerk hier en daar. Maar ja. <laughs> ja. helemaal ophouden, en zo nog. En ik kwam bij Hans van Door en ik zei, moet je luisteren, dit is de aamers. Nou, Jans, je moet het ermee doen, maar ik neem hem wel mee. <laughs> ja. En ik kreeg de auto mee. En, uh, ja, ja, dat, ja, dat, we... Uiteindelijk ben ik uh, uh, drie keer met. Uh, ja, twee met de, jaar met de, met de 1300 GTA ben ik dus uh, het jaar erop met een 2000 GTV. Uh -huh. Daar ben ik uh, ook kampioen mee geworden. Dus twee, 71, 72, 73 en 74. Daarna had ik het een beetje gezien met uh, wat lichtere tourwagens. En toen vond ik het leuk om een Corvette te kopen. Die zware dat weet ik. Ja. Ja. Ja. Dat en was in België, uh, we dat. Uh, uh, Turlings, die reed met een Corvette, niet onverdienstelijk, en die had zo'n ding uit 79, dat waren de snelle, uh, 69, ja. dat waren de snelle, uh, Chris Turlings, uh, maar Chris was verongelukt op de openbare weg namelijk, ja. en die auto stond daar, dus ik heb toen met de familie contact gezocht in de turn-out, en toen heb ik die auto gekocht. En uh, daar ben ik mee aan de slag gegaan. Die motor die was kapot. Ze hadden gat in het blok. Maar we hebben er toen een nieuwe motor erin gezet. En uh, Huisman die stond vooraan de rij om te sponsoren. Met zijn Edco. Atlantic Paper Company. En uh, ja, fantastische tijd meegemaakt. Ja, ja. je hebt uh, heel veel meegemaakt. Er is ook ja. vijf uh, uitvoering die je Corvette Ik die, uh, denk Corfett. enorm gelag ook. Een fantastische tijd. Ja, mooi. Ja, ja, Niks was te gek. De, weet je. Niks was nee, gek. Alles, maar alles komt toen ook. Ja, tegenwoordig ja, is het allemaal precies, een stuk lastiger. Helemaal juist. Jij hebt een goede tijd meegemaakt. Ik, uh, die, die tijd is uh, helaas, uh, komt, wij zeggen dan als wat ouderen, ja, die komen die komt niet meer terug. terug maar... Het is ook allemaal anders. En, uh, ja, ik heb ja, natuurlijk ja. de generatie, de vaders op de reisscholen meegemaakt. Die later hun kinderen op de race ja, deden. Ja, ja. Die gingen ook weer racen en die kregen ook weer kinderen af. En we zitten ja, tegenwoordig in de derde generatie. Ja, inderdaad. En, ja, uh, ja. Ik vind het allemaal prachtig. Ja, maar... ja daarom. Uh, ik zag je gisteravond door het dorp gaan hier in Zandvoort. Ja, ja, ja. Met, met, met, uh, met, met zo'n uh, smile. Ja. Ja, je vond het geweldig, hè? Ja, ik, ik, ik heb die auto al keer Ja, ik vind ja, het eerlijk. Die, die, omdat... die, wat was dat voor de wagen? Een Austin Hilly uit Osten -Hilly. 1954. Prachtige een van wagen, de eerste, 104. Dat 100 dat staat voor 100 mijl. Dat reden ze namelijk 160 ja. kilometer ja. met een viercilinder motor. Okay. Misschien wel eens van een Jaguar x 120. En, nou de E-Type ken ik alleen hebben. Ja, dat is een later, ja. Dat de latere, ja. Maar de eerste Jaguar x 120, die reed 120 mijl. Later 140, 140 mijl. 150, 170 oh, ja. mijl. Daar had het mee te maken. Ja. Oh, dat was toen een item. Ja. En, uh, maar goed. Ik, maar deze wagen was geweldig. En je hebt er enorm veel. Uh, ik had er enorm veel applaus mee. mee ja, nee, ja, uh, no. Het was druk he, in Het dorp. He. Nou, onvoorstelbaar. Mensen veel klappen mensen, allemaal. He, ja. en leuk he, ja. Ik heb vier al al of vijf die... filmpjes binnengekregen van mensen die me dat toesturen. Ja, leuk toch? Van de optocht van, de opt van gisteravond. Ja. Mensen begonnen zelfs te klappen al toen de Marsels door, door het dorp liepen. Ja, dat, ja, dat was dat ook zo. Ze klapte ook voor mijn vrouw hoor. Oh, dat was voor die vrouw, sorry. We gaan uh, ermee stoppen, want uh, ik vond het heel erg leuk om met je gesproken te hebben. Ik het buiten gewoon een... Uh, buiten gewoon uh, dit verhaal in. kun je later nog wel een keer terug horen. Nou, je weet precies wat je gezegd hebt natuurlijk. Maar als je het leuk vindt, uh, dan kun je het nog een keer terug horen. We gaan muziek draaien. Jullie veel. Ja, dankjewel. Ja. Uh, we gaan, ik ga je weer vragen. Uh, ja, wie waren dit? Uh, uh, Philip Bailey uh, en Phil Collins. Oh, Phil Collins, Die trommelaar, weet je het nog? Uh, ja, die uh, trommelaar uh, van Genesis, hè? Goede, goede. Gaat niet goed met hem, hè? He? Met uh, Phil Collins. Ja, nee, goed. Gaat... Nee. Gehoord, uh, ja, heb ik nou, gehoord. Uh, hij is volgens mij hartstikke ziek. Ik denk dat het niet, uh, ah. niet goed gaat. Maar goed, nou, ja. daar hebben we het niet over. Uh, we zitten in de laatste fase van uh, onze uitzendingen vanaf het circuit van de historische Grand Prix. Ja. We zien al uh, auto's uh, wegrijden, een beetje. Om de laatste boot uh, naar oh, Engeland ja, ja. te halen? Nou, die zullen... waarschijnlijk niet, maar <laughs> ik zag wel auto's op trailers staan en zo. Maar, uh, uh, maar het wordt nog volop gereest tot een uur of zes. Maar we kunnen het vragen aan uh, Erik Weijers van het circuit Zandvoort. Uh, is nog even aangeschoven. We kijken even terug op het evenement. We kijken even vooruit naar volgende week. Want dan is er weer een groot evenement. Uh, de uh, DTM. Uh, uh, als jij hierop terugkijkt. Op de, dit evenement. Uh, wat denk je dan? Ja, weer. Met, een, uh, ja, met, met heel veel trots kijk ik erop terug dat we toch weer uh, een fantastische editie hebben neergezet. Uh, en het is nu de elfde keer dat we, dat we een historic Grand Prix organiseren. En ieder jaar denk je, nou het kan niet mooier, het kan niet beter. Ja, jij bent er vanaf het begin bij geweest? Ja, vanaf het begin hè? ben ik erbij geweest. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik ben het eigenlijk zelf begonnen in 2011. Ja, ja. Ja. Ja. Dus, uh, en we hebben natuurlijk uh, de, toen tien edities gedaan. En toen ja, een jaartje ook met corona niet. Ja. En uh, nu dus alweer de twaalfde. En, uh, ja, we, en iedere keer denk je, ja, het kan niet mooier. Maar dan lijkt het toch weer te lukken. Ja, en, en nu was er natuurlijk 75 jaar ja. circuit erbij. He? Ja, dat, en dat was, dat was ook heel leuk. Een heel leuk thema om er natuurlijk aan te werken. Ja, ja. Uh, en om wat bijzondere auto's bij elkaar te krijgen. Uh, die, die, die, ja, die echt wel iconisch zijn geweest in, ja. uh, in de geschiedenis van Zandvoort. Uh, en dan zie je in één keer uh, twee op zich... Eenvoudig grootste van die Ford Escort Mexico uh, uit de schuur komen. Die uh, nieuwe, mensen 40 ja. jaar niet meer gezien hebben Die natuurlijk de eerste merkencup waren in Nederland begin de jaren 70. Mm. Uh, uh, Michael Schiemerink hier uh, ja, uit die Die hierom wel... Uh, We hebben Hengen hem even Zalink, voor de microfoon gehad. Ja, uh, hij heeft met bloed, zweet en tranen uh, heeft gerestaureerd de afgelopen jaar. Maar de afgelopen twee maanden er alleen maar dag en nacht aan gewerkt heeft. Geweldig. Om hem uh, hier uh, te, te hebben. Want die hoorden er natuurlijk ook bij. Ja mooi, ja, uh, wel. Ja. De, de Heskert uh, 308 van James Hunt uit 1975. Ja. Ja, dat uh, die er was. En waar Bernhard mee gereden heeft, was natuurlijk, we hebben ook een geweldige ervaring. Ja. Uh, maar ook een voor sport 2000. Uh, de, de, de Ferrari Sharknoses. Lotus 21 van Jim Clark hadden we. En die hebben allemaal gereden. Ja. Ja. Dus het, het, het, het was geweldig. En de Tiddle P34 he, van de zeswielen? Ja, de ja. ja die, die, die, reed, die, die reed natuurlijk. Die was je vorig vakreed? jaar ook al. Uh, die had hij al eerder gereden. En ja, die, dood en dood zonder dat hij samen ja, heeft ja. uh, opgelopen. Heb je die mensen nog gesproken of niet? Nee, nee, ik heb nee. ze niet gesproken. En, uh, maar, ik, wel, dat ja, er was zat wel wat emotie bij. Ik kan het ja, natuurlijk, natuurlijk ook voorstellen. Ja. Maar gelukkig rijden ze ongedeerd en, uh, en, kijk, en schade is gelukkig ook bij de stoot uiteindelijk wel te repareren. Ja. Alleen het is niet, vaak niet alleen een de deuk in, in de auto. nee, En die ophanging was ook helemaal weg ja. natuurlijk. Ja. Een aardig klap geweest. Hoorde ik je nou net zeggen dat uh, Bernard Junior, de, de eigenaar van het circuit, hè, die net die ook gereden ja, heeft? Die heeft die, uh, nee, ja, die heeft in die Heskett van James Hunt gereden. Hoe oh. ja. vond hij Ja, fantastisch. Ja. Uh, Ongelooflijk, wat een ervaring. maar kan dat zo, hij, hij is helemaal niet gewend. Nee, nou ja, kijk, hij, hij kende de eigenaar van de auto uh, goed. En, uh, en die, die, die kon er zelf of niet in rijden, dus die, die had de eer aan hem uh, gegeven. Wat leuk zeggen. Dat is een unieke ervaring. Ja, ik kan me um, voorstellen. Want ja. story is anders. Want hij rijdt wel normaal ook. Zeker zijn, uh, en hij kan het ook goed, hoor. Dus ja? uh, ik, ik, ik moet ook zeggen, ik heb even ja, ik staan ben... kijken de eerste uh, sessie en ik nou oh, dat, uh, dat, uh, dat, dat had. Ja, ik weet al. niet, wat hij rijdt normaal een saxo nee, uh, nee, nee, dat oh. was misschien heel lang geleden. Heeft hij heeft Hij heeft GT gered. Dutch GT. Ja, dat soort wagens <laughs> heeft hij gereden. Ja. maar dan dan dan. met met andere historie. en vorig jaar heeft uh, Bernard uh, samen met Tom Coronel in een, uh, in een uh, ja, ook een oude soort uh, sportwagen ja, oh, leuk. Ja, Omeen, ja, ja. Uh, In zo'n uh, zo auto van David Hart volgens mij. Ja, samen precies gereden, die. Ja. Ja. ja, maar toch, uh, die aantal PK's van zo'n Fulé-wagen is toch anders waarschijnlijk. Ja, tuurlijk. Eh, en het ja? gaat natuurlijk niet nu om een snelle tijd neer te zetten, nee. maar het is natuurlijk alleen al de beleving. Maar als je zo'n auto ook ziet hoe breed dat is, ja. is echt, dat is echt wel. Oh, ja, er zijn ook de nodige uitleggen over gegeven afgelopen weekend bij, uh, bij de media-update. Maar deze auto's, die spreken natuurlijk bij de mensen het ja, meest tot de verbeelding. Want wel, dat ja. zijn natuurlijk die iconische auto's. Ja. Uh, de grote namen van de grote. Waar de, de grote namen in ja, uh, gereden hebben. Ja. Ja. Ja. Ja. Die hadden er nu 29, dat was een record. Hè? Aantal, ja, ja dat, uh, dat, was, dat was een record inderdaad. Met, uh, bij, uh, bij de formule, uh, oude Formule 1 auto's. Uh, dat dus uh, deken wel tien kleine negentig, want dan viel er steeds ja, meer af. Ja dat, ja, dat ja, uh, ja, dat heb je gezien. Olieproblemen, ja, dat heb je dat, Dat zie je helaas, en dat is ook. Ja. Niet te voorkomen bij historische evenementen. Dat, ja. Ja, het materiaal is natuurlijk is niet, is niet modern. Het gaat op een gegeven moment nee. ook wel een stuk. Ja, Waar dat jou nou dan toch niet enige zorgen? Want als je zo'n evenement dan weer wilt organiseren... Nee, kan, dat, kan dat uh, gewoon in lengte van dagen... Uh, ja. Weet je, weet je wat het voordeel van, uh, ja. van historisch wezen is? Ja. Ieder jaar komt er een jaar historie bij. Ja, dat, dat is Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is ook weer waar. Ja, ook weer waar. Ja, Heel goed. Ja, dus, heb dus ik het even maar, nog het is, niet on, bekeken. Het is onuitputtelijk. Ja, ja daar dus ja, ja, ja, jaar hebben we uh, hier? Uh, Red Bull. Uh, nee, ja, nou, ja, nou, ja. Maar, ja. Dat is geen historie. Nee, hey, maar er is dus nog geen, zeker geen historie. Maar uh, uh, auto's van 20 jaar geleden, die, die worden nu al historisch. Ik zag hier beneden de Ford Mustang staan van Michiel Campagne. Uit de Dutch GT uit 2009. Die auto kan nu aan historische wet. Zijn er mee. Ja. Het nu vast. al? Ja, die heeft hij ja. echt meegedaan in die Master City Trophy. Ja. Uh, dus dat, dat kan gewoon. Ja. Maar he, er rijden hier ook auto's. Uh, uh, uh, kijk naar de, de, de, de pre-war's van de, van de DVSCC. Ja. Ja, dat zijn auto's uit de jaren 20 en 30 die hier nog ja. rondrijden. rijden. Ja. er blijft altijd rijden. Hè? De Formule 3500 ja. is ook van vlak na de oorlog. Ja. En, uh, en, en daar kijken we ook nog steeds naar. Maar op, die Le Mans auto ja. bijvoorbeeld. Hè? Die, uh, die, die auto's van die vroeger ook in de Le Mans serie. Ja. Dat beginnen ook al. Ja, dat klopt. Die sportscars. Ja, uh, die sportscars. Uh, ja, die, ja, die, dat, dat zijn auto's ja, die zijn tien jaar oud ja. Maar geweldig om te zien. Ja. Maar dat is denk ik ook goed voor van de historische Grand Prix. Dat, uh, dat er voor alle generaties wat leuks te zien is. Ja, mm. dat is zo. Uh, het is natuurlijk ja. mensen van, van oudere leeftijd. ja die, die, die, die, die, die in hun hart gaat het snel kloppen van misschien auto's uit de jaren 50 en 60. Nou, bij mijzelf is dat uh, zeg maar van de jaren 70 en 80. Maar uh, van weer later is dat. Uh, van, van 20 jaar geleden. Ouders, als ouderen zo'n dofjes die staan, dan vinden ze ook leuk. Weet ja. je, nou, ik bedoel, uh, je ja. van alles en nog wat. Ja. Nog even over Formule 1-ouders, want. Uh, uh, even kijken, wat wou ik nog vragen? Nou, schiet me even niet meer te binnen. Dat is vervelend. <lacht> ja. is wel, niet? Nou, ik weet het niet wat, je, wat jij er wil. Nee, dat, wat, he, nee, dat snap he. ik wel, maar. Uh, laat ik het uh, even anders uh, nu uh, doen. Uh, wat betreft uh, deze historische Grand Prix. Uh, ja, want. Uh, Kijken we ook nog een beetje in het nationaal. Uh opzicht, of daar nog iets, iets te vinden valt waarvan nou ja, dan, dan, je kan dan, dan, dan zeggen, we, nou dat hadden we natuurlijk ook, hè. we hadden ja. een paar, paar hele uh, leuke auto's ook uit, uit de Nederlandse auto's gezien, dus. mm. uh, we hadden de Mazda RX-7 van Hans van de Beek, nou, die is een paar keer een Nederlands kampioen mm. mee geworden in de jaren tachtig, ja. uh, met die uh, rotatiemotor, ja. uh, die reed weer rond, uh, uh, uh, ik, uh, we hadden een Mitsubishi Charisma staan uh, van het uh, Dutch Touring Car kampioenschap uh, mm. ja. uit 2001, uh, dat soort auto's uh, hadden we ook. In ja, 2001, ook. ja, dat was het eerste moment dat ik hier als autosportverslaggever ja. zo'n beetje uh, aan het rondliepen was. Kijk, ja, nee ga gewoon uh, nee, maar dat de auto's, auto's hadden we dus ook staan. Uh, mm. uh, en natuurlijk uh, ook belangrijk voor de nationale autosport... Uh, uh, van wel coureurs die later internationaal zijn doorgebroken. Uh, dat we de Formule 3 auto's hadden van Jan, ja. uh, van Gijs Gijsselenb... en van ja. Max Verstappen uit ja, 2014. Ja. Ja. Is ook alweer negen jaar geleden ja, dat ja. hij hier reed. Hè? Nou zijn er nog in Europa natuurlijk heel veel Formule 1-wagens... die rijdend zijn, hè? Ja. denk ik. Hè? ik bedoel, Zeker. Goed als je op Goodwood uh, kijkt, dan rijden weer hele andere auto's. Klopt. En uh, de, de, er is een familie Zwart, die kun je waarschijnlijk... Ook wel met die Ferrari's, die heb ik een keer op Monte Carlo gezien. Ja. Die, die kunnen gewoon drie vier Ferrari's inzetten. Ja, dat zou ik ken ze niet, maar dat, maar dat zou dat zou heel maar dat soort mensen zijn er natuurlijk heel veel of heel veel. Die ja, zijn niet heel veel, maar er zijn een aantal. Van maar dat het dat is wel mensen. gelimiteerd, hè, het aantal banen. Ja, zeker. Ja. ja, nou ja, ook dat. Kijk, als je kijkt naar een uh, ook nog steeds nu uh, bedoel het is niet zo dat, uh, dat, uh, dat verstappen het hele jaar met dezelfde chassis rijdt. Nee, raakt. dat is ook nee. waar. Er ja, uh, ja. wordt er een nieuw chassis gemaakt. Ja. Uh, en, en dat uh, en uh, als dat ieder team een paar keer per jaar gebeurt en dan heb je van een jaar heb je zomaar eens een keer zes chassis hebben nou, ja, dat blijft er altijd ja. wel een of twee achter bij de fabriek zelf Die hebben zo ja. vaak maar er worden er ook een aantal verkocht nou. ja. en die auto's uiteindelijk ze blijven altijd rijden of ze en ja. soms worden ze heel lang weggezet staan ze in een museum of bij iemand in een PV-collectie. Ja. maar Uiteindelijk komen ze toch weer boven water... en gaat iemand ze toch weer rijden maken. Ja, dat is waar. Dat is zo, ja, dat is prachtig. Dat mensen, die vinden het leuk om ook er aan te sleutelen ja. te doen. En, uh, ja. en zoals je hier... Zei, die, die, die, die, die, die Lotus'en... Nee, die John Player Special. Ja, dat waren Lotus'en. Ja, ja. uh, er zit een hele groep bij. Volgens mij sleutels alleen maar aan die auto's. Ja, ja maar, maar dat, is, dat, meenig, dat, bij, maar, dat uh, is bijna eigenlijk... een, een, een professioneel team Ja, lijkt het ja, wel. ja nee, dat klopt. Maar dat heb je ook no no no no nodig. Ja. En, en hoe ja. moderner de auto's worden... Hoe ingewikkelder dan? Ja, natuurlijk. Dat nee? ja. een moderne ja. Formule 1-auto, die start je niet meer met uh, een... Nee, met... ze liepen hier met hele kleine dingetjes, ja, ja, ja, ja, ja. hele wagens nemen ze er ja, tegenwoordig ja, ja. mee. Hey, uh, Erik, we gaan uh, een klein beetje vooruit kijken, want uh, dit weekend is bijna achter de rug. Want volgende week staat er alweer een groot evenement. Ja, krijgen krijg uh, ook het persbericht binnen. Van, in, over de DTM. Krijg ja. ik gewoon nu spontaan binnen? Ja, dan weet in, uh, ik, heb hem, ik heb hem net gestuurd. Nee, maar uh, <laughs> we, we hebben dus inderdaad volgende week de DTM. De Duitse ja. Tourwagen, uh, Dat wordt ook een mooi weekend. Misschien. Ja, dat gaat ook fantastisch worden. Ja, iets heel anders wat we van nu hebben gehad natuurlijk. Hè. Dit is ja. allemaal historisch. En ja. volgend jaar is het weer helemaal... Uh, volgende week. Volgende, uh, week. Uh, volgende week, sorry. Ja. Volgende week is het, uh, is het uh, ja, open tot modern. Ja. Maar de DTM wordt uh, laatst hier gereden in 2018, dus dat is alweer vijf jaar geleden. En daarna naar Orsevraag. We hebben een paar jaar in asset geprobeerd, maar dat is uh, geen succes Goed, geworden. Nee, dat wel. En, uh, en nu dus weer terug, uh, terug op zand. Uh, wat is het verschil tussen die DTM zoals we de laatste keer.? Uh, want dat waren nog de silhouette autos Ja. Ja, het en nu zijn, het, zijn ze veranderd, hè? He? Het reglement is veranderd, de silhouetto's nou, silhouette waren ook niet echt, maar de Class One auto's. Ja, precies. Uh, uh, die, die zijn er niet meer, uh, maar dat was ook, die waren ook zo duur om, uh, om te bouwen en te runnen, dat eigenlijk da da dat moesten de, de fabrikanten uh, Mercedes, uh, BMW en Audi moesten dat uh, gewoon financieren. Nou, mm. Mercedes zei toen in 2018, toen zie je voor het laatst, ja. nou, wij gaan niet meer meedoen vanaf volgend jaar. Ja. Dus er bleef alleen BMW en uh, Audi over. En, in de coronaperiode hebben die ook gezegd, 'Ja, we stoppen hiermee, dit is niet, dit is ja. niet meer te doen. Dus toen, uh, toen moesten de DTM op zoek naar een, nieuwe, een nieuw reglement, uh, want er waren geen constructeurs meer die, die Class One auto's bouwden. En toen zijn ze zijn teruggevallen op het GT3 reglement. Nou, GT3 bestaat al heel lang. Uh, dat, uh, dat rijdt hier ook mm -hmm. al, uh, al een paar jaar met uh, bijvoorbeeld de GG World Challenge, mm -hmm. uh, via GT in het verleden. Dat, de, de reglement. Alleen, dat zijn altijd races van een uur of langer, met twee rijders op een auto ja. en een pitstop. En vaak heb je dan, uh, is het Pro-M, dus heb je Pro-M professionele coureur met een amateurcoureur coureur. met DTM is dat anders. Dat is alleen maar pro's. En het is één rijder per auto. En dat zijn sprintraces. Wel met een pitstop. Maar dat betekent dat er veel meer actie is. En veel, ja, veel heftiger strijd. En uh, het gaat ongelooflijk hard. En uh, ja, ze gaan drie, drie, vier dik door de, door, door de bocht heen. Dus uh, de, ja? de, de, de, stu, de brokstukken vliegen er letterlijk soms vanaf. Ja, het gaat echt heel spectaculair worden. En uh, dat hebben we dus volgende week. Ik kijk er echt naar uit. En, uh, maar er is ook een heel uh, mooi bijprogramma. Uh, we hebben twee Porsche Cups, de Carrera Cup Duitsland uh, en de Carrera Cup Benelux dus twee, uh, twee, twee volle klassen met meer dan 30 auto's uh, van de Porsche oh. GT3 uh, we hebben het, uh, het Duits uh, GT4 kampioenschap uh, dus dat is met uh, GT4 auto's en we hebben de Formula One Academy uh, en dat is de opstapklasse uh, die door de Formule 1 zelf georganiseerd wordt dit jaar uh, voor vrouwen uh, en uh, die komen hier ook rijden dus uh, een vrouwencompetitie hebben we volgende week erbij de vissen Nee, die doet nee, niet meer mee. Niet eh? mee. Nee. Wel, Emily de Heus. Dat is ook een Nederlandse, ook een Nederlandse ja. Ja. Ja. Ja. ja, die, die doet ja. mee. Zeg maar en wat, uh, ja. die heeft de eerste race. Of de eerste weekend moet ik zeggen. Het was nu, er waren meerdere races. Maar uh, één race in, in Barcelona heeft ze gewonnen. Dus uh, die doet serieus mee. Ja, dus uh, dat is leuk. Dus misschien uh, uh, gaan ja. we nog het Wilhelmus ook uh, volgende week voor haar horen. Ja, dat zou dat mooi ja. zijn. Dat zou een naam wonen. Op, op het ijs, uh. En we hebben ook nog een prototype challenge. <coughs> en dat is met LMP3 auto's. En dat is ook geweldig spectaal. P3, wat, ja. Ja, ja, wat kleinere Le Mans autos die hebben ook nog gered. Dus het is weer drie dagen oh ja. uh, top autosport volgende week hier. Dus ja, uh, we ja. gaan vanavond alles hier uh, opvegen, inklappen. Ja, en, uh, en, en dan gaan wezen. we gaan en, weer en, opbouwen. Uh, sorry, <laughs> ja. Maar uh, nog even over die DTM. Want je had uh, uh, in die vroegere DTM, uh, zoals ik het zo mag noemen, had je natuurlijk goede namen, bekende namen, ex formule 1 coureurs. Ja. Zitten hier nog steeds? Zeker. Ja, je ja? zit ook weer. Allerlei uh, allemaal, allemaal topcoureurs zitten hierin. Ja. Uh, uh, Euh... Um, Mais... Heidveld of... Nou, die, die, die niet. Maar eh, je hebt bijvoorbeeld met MC-coureurs... Maro Engel, uh, David Schumacher, de zoon van Ralf Schumacher. Oké. J.D. Vermeulen is een Nederlander die <coughs> meedoet. Ja. De, de zoon van... Uh, van, uh, van Verstappen rijdt die. Ja. Ja, ja, nou ja, goed inderdaad. Ja. Precies. Uh, dus ja, nee, dat zijn allemaal, allemaal, allemaal, allemaal professionals okay. die meedoen. Oké, de nederlanders ook al mee. Ja, fabriekscoureur van Audi, ook. Oud-DTM-coureur doet mee. Ze zijn allemaal van hongen. Want dat gaat ook ergens om, hè? Ja, ja. En het leuke is nu ook. Uh, DTM was vroeger altijd uh, drie fabrikanten tegen elkaar. Mm -hmm. Maar nu hebben ze vijf, zes merken die tegen elkaar Het is dus niet alleen Mercedes, Audi en BMW. Maar het is ook Porsche. Het is Ferrari. Oh, er bij. Uh, en uh, Lamborghini die meedoen. Dus ja. dat, uh, dat maakt het ook veel leuker. Ja, dat, dat kan door die gt 3 klassen. Uh, ja, ja, ja. Nee, perfect. Ja. Helemaal top. Uh, nou, Erik, hartelijk bedankt voor het bijpraten. En uh, ik wens je veel succes voor. Ja, graag gedaan. Uh, jongens. En, en, we uh, komen elkaar wel ergens tegen. door en zin. Ja. Hartelijk bedankt. <laughs> dat is het voordeel van het Ja, ja, ja, ja, we gaan een beetje <laughs> afsluiten. Moeten wij nu al afsluiten? Ja, het, het, het, zo, dat was nog veel korrens, geloof ik. Nog een ja, bedankt. Ja, dankjewel Erik. Oh, uh, er staat nog wat op. Ja, oké. Okay, nou, dat was uh, Erik. Die, uh, die gaat uh, uh, Er nu eruit. We hebben nog een stukje muziek. nog een stukje muziek. staat nog wat op. Er nog wat op. Er Frozen behind glass, but arise forever, searching for the rules of this game, of this game. My God, have I changed? But is it for the good? Or did I start off my journey on a wrong foot? All this pain is making me. Jee, uh, ja, ja. zeg maar weer. Uh, ja, dat is uh, Lisette de... Aviva, zo heet zij. En uh, Marcus, Martijn en ik weten daar alles van, want ze is bij ons in de studio geweest. Oh, wat al paar ja, het keer. Was Een heerlijk rustig rustig nummer. Uh, nou ja, vonden een we, een vond, vond ik ook eerlijk wat, gezegd. Uh, in tegenspraak wat, wat wij eigenlijk hier hebben gezien, we hebben we ja. een geluid gehad. Maar ik moet zeggen dat we hier in de studio eigenlijk er weinig voor last van hebben gehad. Ja. Ja. En, uh, nou ja, we hebben drie dagen uh, bij elkaar zo'n 21 uur uitgezonden. Uh, ik wil graag heel erg uh, Marcus en Martijn bedanken jongens. Het was top. Jullie hebben er veel voor gedaan. Dankjewel. En uh, Leon uh, staat nu nog achter de knoppen. Uh, doet bijna de computer dicht volgens mij. Ook hartelijk bedankt Leon voor alles. En uh, ook alle medewerkers van CTV die hier aan deze uitzending hebben meegewerkt. Zoals een Henry van Vuurstenberg die nu ja, ja, binnenkomt. Toevallig binnen, maar er zijn natuurlijk veel meer. Want er zijn heel veel presentaties. Maar ja, laten we even één ding vaststellen. Hij was wel degene die Gijs van Lennep nog eventjes... Ja, dat was knap. Dat vonden ja. wij toch wel even... Ja, zeker. Knap. Nou, dat en hij deed mee de parade gisteravond met een mooie motor. Oh. Dat heb ik ook nog gezien. Oh. Nee, dankjewel allemaal en uh, we gaan uh, eruit, zo'n beetje. Hè? Want ik denk dat het... Ja, ah, nee, ja. Nou, uh... jij ook, ja, bedankt. Uh, vond je het leuk? Ja. Het, uh, uiteindelijk wel, want het is natuurlijk altijd, uh, altijd even spannend hoe je met, uh, met radio uh, om moet maken. Volgens mij vind ik. Op. Je moet gewoon mensen aan hun shirtje trekken en uh, neerzetten en vragen ja. stellen. Nou ja, het uh, is zo moeilijk hoor voor mij dat uh, radio maken, maar goed. Nee. <laughs> ah, ik, zit, ik zit nu ook te kijken naar Leon jongen van uh, zeggen: hoe, hoe lang moet ik nog? Het waren drie leuke dagen. Dat kunnen we wel stellen in ieder geval. Kijk, en, uh, Kijk dat is dat tot zover. Het ritme van